dat een Nederlands toptalent in de autosport er misschien wel mee gaat stoppen. En is het republikeinse debat in Washington net afgelopen en blikken we zo meteen terug? We blikken deze ochtend niet alleen vooruit naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2012. In Nieuw-Zeeland komen de verkiezingen namelijk veel dichterbij. Daar gaan de bewoners over drie dagen al naar de stembus. De bekendste partijen in Nieuw-Zeeland zijn National, Labour en de Maori-partij. Uh, ze klinken voor ons onbekend in de oren, maar onze correspondent Nick Ritsen die legt het uit. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is nou van die vier partijen die ik net noemde de meest opvallende? Nou, De meest opvallende is uh, de uh, Maori-partij en de Nana-partij. De Nana is een afsplitsing van de Maori-partij. En de opvallendste van die twee is de Nana-partij waarin... Uh, Waarin eigenlijk een beetje een, een radicale uh, lijsttrekker uh, um, de lijst aanvoert. Die uh, uh, wil dat uh, alle buitenlanders het land uitgaan. Uh, dat uh, eigenlijk liefst weer uh, terug wordt gegaan naar 200 jaar geleden... waarin de Maoris, dat zijn zeg maar de aboriginals van, uh, van Nieuw-Zeeland... Mm -hmm. uh, weer gewoon hun eigen land kunnen beschikken. En uh, uh, kunnen overgaan tot de orde van de dag. Een soort, soort Geert Wilders eigenlijk. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, maar alleen uh, het verschil met uh, Geert Wilders is dat deze man bijna geen aandacht krijgt in, uh, in de media. Um, hij is soms wel eens op tv en dan is het uh, eigenlijk wil je dan het liefst met popcorn en uh, cola voor uh, de tv gaan zitten, want wat hij allemaal zegt, dat is uh, ja, het is niet mals, maar het is van de andere kant ook wel weer grappig. Um, en je merkt uh, dat uh, dat hij eigenlijk weinig uh, weinig voet aan de voet aan de wal krijgt om. Uh, om, uh, om echt zetels te gaan bemachtigen. Maar het is natuurlijk wel schrikbarend dat, uh, dat uh, iemand. Uh, uh, eigenlijk wil dat, uh, dat 70% van, uh, van, van de bevolking van het land. het land wordt uitgestuurd. Ja, want hoe wordt er op hem gereageerd bijvoorbeeld? Nou, mensen laten hem eigenlijk gewoon links liggen. en, en, en voeren hun eigen uh, propaganda uit. Uh, wat je ziet, is dat er maar twee hele grote partijen zijn. Uh, die gewoon uit gaan maken wie de volgende premierkandidaat is. En welke partijen de zijn dat? Dat zijn National en, uh, en Labour. En die voeren liever tegen elkaar debat dan dat ze uh, zich druk gaan maken... om iemand die waarschijnlijk helemaal niet... komt. En, en met wat voor partijen in Nederland kunnen we die partijen vergelijken? National en Labour? Uh, National is een beetje een mix tussen CDA en VVD. En, en Labour, dat is uh, uh, de PvdA slash SP. Oké. Okay. En, en, en de kiezers, zijn ze al overduidelijk voor één van de partijen of is het echt uh, een spannende strijd? Nou, het is niet echt een spannende strijd. Ik denk dat National gaat sowieso winnen. Mm. Uh, alleen de vraag is uh, met hoeveel. Uh, gaan ze de absolute meerderheid halen van over de 50% of niet? Uh, ik denk dat uh, over drie dagen blijkt dat ze het net niet hebben gehaald. En dan moeten ze dus een coalitie gaan vormen. En zal dat, en dat met Labour gebeuren? Uh, nee, dan zullen ze... Meestal is het hier dat, dat uh, een van de twee grote partijen hier uh, in de regering zit... en dan een coalitie vormt met een kleinere partij om net over de 50% heen te komen. En hey, Nog even over die gekke Maori-partijen. Worden die dan wel uitgenodigd uh, voor bijvoorbeeld tv-debatten en dergelijke? Nee, tv-debatten gaan hier, uh, gek genoeg, alleen maar tussen Labour en National. Ik heb eigenlijk de Green Party en de Maori-party eigenlijk nooit op tv gezien. Die zijn wel in gewoon tv-programma's, maar niet in nationale debatten... Uh, vanavond staat het laatste grote debat op, de, uh, op het programma. Ik hoor ook van heel veel uh, Kiwis, uh, de Nieuw-Zeelanders, dat ze na vanavond pas echt gaan beslissen waarop ze gaan stemmen. Dus. Uh... Vanavond is nog een spannende avond. Dankjewel voor je toelichting, correspondent Nick Rits. Het wordt spannend. Over drie dagen zijn de verkiezingen van Nieuw-Zeeland. En de Australische band Midnight Oil die vond trouwens in 1987 al... dat de Aboriginals hun land terug moesten krijgen. Dus net zoals die Maori-partij eigenlijk. Ze zingen erover in hun bekendste nummer, Bats Are Burning. the rock. Get back. Midnight All, Beds Are Burning. En onze actualiteitenredacteur Martijn Middel heeft gisteravond de hele avond televisie voor ons gekeken. En dus het is het tijd voor het mediaoverzicht. Op dinsdagavond heb ik eigenlijk maar één programma dat ik niet mag missen. En dan heb ik het over De Rijdende Rechter. Dit keer de zaak van mevrouw Winter. Ze heeft een Afghaanse opa en oma als bovenburen gekregen. En die opa, die maakt nog wel eens wat lawaai.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 64. Het ergste is het nog wanneer de kleinkinderen van de bovenburen op visite komen. Oordopjes in, hard meezingen met de radio en met een hamer tegen het plafond slaan. Mevrouw Winter heeft het allemaal al geprobeerd, maar die rotkinderen blijven maar doorgaan. Nou, ook even uitproberen. De kinderen kunnen beginnen met lawaai maken.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 Dat doen we nog een keer. Goed, vooruit. Oké, okay. dat is misschien een beetje flauw. Tijd dan voor een echte tip. Also, you have to listen. Only quietly listening. For example, is er een highway in the neighborhood? This was the lesson by your bonten about what to do in the foggy forest. En tot zover het mediaoverzicht. Dankjewel, Martijn Middel.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 Zojuist is het twaalfde Republikeinse debat afgelopen. Heeft Perry zijn mond weer voorbij gepraat? Was Romney weer strak en deftig? En hoe is het met de nieuwkomers? We blikken terug met onze Washington correspondent Wouter een goedemorgen. Goedemorgen. Was het een uh, spannend debat? Ja, het was uh, een, een heel moeilijk debat voor de republikeinen. Uh, ze konden heel erg lastig punten scoren, omdat Obama. De afgelopen paar jaar aan de ene kant heel erg de, de punten van Bush heeft overgenomen. Bijvoorbeeld Quantan uh, op B openhouden. Aan de andere kant heeft hij gedaan wat uh, Bush zelf niet kon bereiken. En dat is uh, Osama samen vastzetten. Wat je dus zag, is dat ze het uh, vooral heel erg met elkaar eens waren. Uh, wie er het strengst kon zijn om terrorisme aan te pakken, uh, wie er het hardst uh, uh, ja, gaat, meer gaat fouilleren, meer gaat controleren. Uh, en, en ja, dus eigenlijk was het een BAP daardoor. Uh, wat minder interessant was, was ook al het twaalfde debat, dus eigenlijk hadden we alles ook wel een beetje gehoord. Het stond dus in de teken van veiligheid. Wat voor uitspraken zijn hier nu over gedaan? Nou, uh, het ging over Iran bijvoorbeeld. Uh, mensen, uh, de, de kandidaat hadden het over strengere sancties, nog strengere sancties. En in het uiterste geval uh, zouden ze proberen dan om ervoor te zorgen dat, om uh, ja, een aanval uh, te doen, zodat Iran geen nucleaire wapens zou kunnen krijgen. Uh, het ging ook over nog strengere terrorisme maatregelen. En dan uh, inclusief meer controles gericht op nationaliteit en religie. Hier was niet iedereen het mee eens, maar uh, zeker de wat striktere Republikeinen, zoals Centorum en zo, maakten daar uh, echt wel punten over. Dat ze vonden dat vooral moslims uh, strenger gecontroleerd moeten worden dan andere mensen. Maar zijn dat breekpunten ook voor de Republikeinen, voor stemmers? Uh, ik denk dat het inderdaad wel, uh, zeker in het, uh, het, het, het midden van Amerika, mensen die wat, uh, wat minder vaak buiten het buitenland komen. Uh, dat dat wel punten zijn waar, waar ze heel veel stemming kunnen krijgen, ja. Mm -hmm. En vorige week, toen uh, spraken we je ook al, toen stond opeens Newt Gingrich, stond daar ineens, een oude bekende die terugkwam in het verkiezingswereldje. Hoe heeft hij het gedaan? Ja, Newt Gingrich, die is niet zo heel goed in deze debatten. Hij mist charisma, hij komt nogal boers en arrogant over. Hij heeft wel de kennis van zaken die nodig is, maar ik heb hem niet zo heel veel gezien. Hij was het eerste half uur vrijwel afwezig, terwijl buitenlands beleid, security, toch wel een van zijn sterke punten is. Ja, en wie deed het bijvoorbeeld erg goed, want ik las berichten over uh, Michelle Bakman, die het opeens erg goed deed in, de, in het debat. Ja, Michel Bachman die kwam uh, redelijk over. Michel Bakman heeft ook een redelijke verantwoordelijke positie op dit moment als uh, vertegenwoordiger in het congres van de, van de van een van, een, van de uh, military intelligence committees. En daardoor heeft zij ook heel veel van, uh, heeft heel veel kennis van zaken over Pakistan. En ze kon daar net toch wel goede argumenten neerleggen. Waar ik het meest van onder indruk ben, is John Hansman. De, uh, de voormalige ambassadeur van de VS uh, naar China. Ja, dit was echt zijn sterke punt en hij kwam ontzettend goed uit de verf. Uh, hij is de, ook flink in, de in debat de... gegaan met Romney, hoorde ik. Hij was inderdaad ook flink in debat gegaan met Romney. Het probleem met die arme Huntsman is dat uh, hij uh, helemaal overschaduwd wordt door Romney. Omdat ze allebei blanke, middelbare, mannelijke mormonen met wit haar zijn. Dus ja, de kiezers kunnen ze maar moeilijk uit elkaar houden. Maar wie gaat het winnen dan? Een uh, Mid Romney. Veel beter gefinanceerd, uh, betere naastbekendheid. Uh, dus het, wordt moeilijk, ja, het is moeilijk voor John Hansen om daar in te breken. De laatste weken kwam Herman Kane natuurlijk ook veel in het nieuws over zijn uh, seksuele beschuldigingen. Heeft hij nog een kans gekregen of was het echt kansloos in het debat? Nou, Herman Kane is, is sowieso niet echt goed uh, wanneer het komt op beleid. En, en uh, buitenlands beleid is helemaal zijn zwakke punt. de uh, afgelopen week werd hem tijdens een interview gevraagd op TV uh, wat hij vond van uh, Obama's optreden in Libië. Um, en daar bleef hij heel erg lang stil over. Hij kon daar geen antwoord op geven en hij leek even niet te weten ook, uh, wat Libië is en waar het lag. Uh, ook vandaag kwam hij niet heel sterk over. Hij bleef heel erg in uh, algemeenheden hangen uh, en zei ja, ik, uh, ik ga het anders doen dan Obama, maar ik ga het beter doen. En ja, meer duidelijk dan dat werd het niet. Dat is wel een heel conservatieve gedachte ook wel hè? Het zet, zet, zet toch een beetje angsthazen eigenlijk als je er zo over nadenkt, als het om national security gaat. Ja, uh, het ging eigenlijk inderdaad ook uh, over buitenlands beleid in het algemeen. En dan is het wel jammer dat er uh, vooral uh, eigenlijk alleen maar over terrorisme wordt gesproken. Mm -hmm. Wat wel interessant is, bijvoorbeeld mensen als Perry... Die, die, die, die, die proberen het niet eens om over buitenlands beleid te, pra te praten. Die, die proberen dan elke vraag weer terug te draaien naar, naar binnenlands beleid. Of iets waar ze dan iets meer over kunnen zeggen. Bijvoorbeeld illegale immigratie of, of de economie. Nou, Wouter Zandingen, onze verkiezingsexpert expert. Volgende week horen we weer een nieuwe update van jou in de Holland-Amerika-lijn. En als er nieuwe debatten komen, dan horen we daar uiteraard weer verslag van. Dankjewel. De bouwwerkzaamheden in het stationsgebied van Rotterdam zijn volop aan de gang. En het gaat ook nog wel even duren, maar toch is er vandaag al wel reden voor een feestje in de havenstad. Ja, het hoogste punt van het station is namelijk bereikt en wel het dak van de stationshal. Dat is voor de Rotterdammers reden genoeg voor een feestelijke dag. Iren Smit werkt aan het project Rotterdam Centraal. Goedemorgen. Goedemorgen. Ten eerste gefeliciteerd met deze mijlpaal. Ja, heel hartelijk dank. We het zijn moet, er heel blij mee. Het moet een hele feestelijke dag voor jullie zijn vandaag. Ja, het is heel fijn dat we na ja, toch ruim vijf jaar bouwen, ja, voornamelijk ondergrond, uh, bijvoorbeeld aan het nieuw metrostation, inmiddels ook uh, vooral heel hard de hoogte in zijn gegaan sinds maart. En uh, ja, deze week ook het hoogste punt uh, bereiken van de bouw. Ja, letterlijk in de hoogte gaan. Want waarom wordt dit bereiken van het hoogste punt nu gevierd? Omdat het toch wel een moment markeert uh, in de bouw dat we echt heel ver zijn uh, ja, met de bouw. Um, het, het hoogste punt is het, het hoogste punt van de bouw van de stationshal. En tegelijkertijd zijn we ook boven en onder de sporen bezig met de bouw van een nieuwe reizigerspassage. Die was heel smal, acht meter breed. En die gaat uh, in september volgend jaar open naar een breedte van 50 meter. En uh, ja, ook dat komt in zicht voor de reiziger. De reiziger is al zes jaar lang aan het omlopen en heeft last van, van de verbouwing. Mm -hmm. um, ja, en het hoogste punt markeren we ook echt wel vanuit. Nou, dus er komt echt een einde aan deze... Uh, ja, bouw, bouwactiviteiten, jullie gaan het echt allemaal nog meemaken... naar dit hele grote mooie station dat er voor jullie aan het bouwen zijn. En dat hoogste punt is dan bereikt. De, de, de reiziger heeft er zoals gezegd wat minder last van... maar die last die de reiziger nog wel van heeft, wat, wat is dat dan bijvoorbeeld? Nou, dit zijn, uh, de looproutes uh, zijn allemaal anders. Hè. Normaal kom je in een grote stationshal aan, daar gaan we ook weer naartoe. We zijn aan het bouwen in een grote, ruime stationshal waar mensen makkelijk en comfortabel en droog kunnen overstappen. Uh, ook uh, treinen, die, natuurlijk, uh, waar het NS wilde ze steeds minder volgens een dienstregeling rijden, maar als een soort metronet uh, door Nederland gaan. Uh -huh. ja, wil je snel het station uit kunnen, je wil daar kunnen winkelen, je wil je boodschappen even kunnen doen bij wat winkels, je wil ont uh, afspreken met mensen die je ontmoet. En dat kan straks allemaal in de het station dat we aan het bouwen zijn. Nou, ben ik uh, sporadisch op het, uh, Rotterdam, uh, op het Centraal Station. Inderdaad, eerst was het een bouwput daarvoor. Dat was natuurlijk geen gezicht. Het enige waar ik me nu een beetje zorgen over maak... Uh, dat is dat, uh, dat handelsgebouw dat nu een beetje wegvalt. Het groot handelsgebouw? Ja. Ja, dat gaat dadelijk uh, helemaal niet wegvallen. Um, want het station is uh, dusdanig uh, gebouwd, uh, dat er ook rekening gehouden is uh, met de omgeving. Inderdaad, aan de ene kant het Groot Handelsgebouw. Wat ook een hoogte heeft van 30 meter. En daarom mocht er ook niet uh, hoger gebouwd worden dan 30 meter. En aan de andere kant een heel groot kantorencomplex. Uh, en de mensen die daar weer werken en in andere hoogbouw in het centrum van Rotterdam, die kijken op het dak neer en daar is ook heel veel aandacht aan gegeven aan het architectonisch ontwerp van dat dak. Ja, hoe ziet het dak eruit dan? Zitten er bepaalde ja. vormen in? Ja, het is een, uh, een grote verwijzende punt naar het centrum van de stad. En die wordt uitgevoerd in staal uh, strakjes, als de dakkenplating erop gaat. En uh, ja, dat is dun staal en dat weerkaatst het licht op een uh, hele mooie manier. En uh, de buitenruimte, dus de stoepen ervoor, die worden helemaal uh, aangebracht in rood natuursteen. Zodat er een uh, soort rode loper ontstaat het, uh, vanaf het stationsplein. Mm -hmm. die loopt ook helemaal door het station, naar de achterzijde, waar de woonwijken zijn. En ook daar loopt die rode loper nog door. Zodat echt een ja, verbinding met die stad gaan maken en door het station heen. Ik kan me zo voorstellen dat onze luisteraars zo meteen via Rotterdam Centraal uh, reizen. Uh, kunnen ze nog wat meepikken van het feestje? Uh, ze kunnen in ieder geval kijken. Uh, we gaan uh, het hoogste punt gewoon markeren met een vlag zoals gebruikelijk is uh, in de bouw. En die vlag die zal uh, de komende week uh, nog wapperen op het hoogste punt. En wordt het een, een duur feestje verder met drankjes of, of gaat dat niet gebeuren? Nee, het is eigenlijk vooral het hijsen van, van de vlag. We hebben een informatiecentrum en daar hebben we wat genodigden uitgenodigd uh, om inderdaad het glas te heffen. En de genodigden zijn vooral uh, ja, de mensen die in de nachtelijke uren gewerkt hebben aan de casco van het stationsgebouw. Uh, Want dat moest dus uh, nachts gebeuren omdat overdag uh, ja, plein gebruikt wordt en gebruikt moet worden door de reizigers. Dus uh, er is in de nachtelijke uren gewerkt en daar willen we ook een bedankje uit uh, spreken en een bol heffen op de.. Uh, uh, op de, de werkers die hard gewerkt hebben het afgelopen half jaar. En wanneer is uh, alles af? Het is in 2013 uh, in gebruik allemaal. Kijk, nou, daar kijken we zeker naar uit. Vandaag wordt er in ieder geval alvast een feestje gevierd op Rotterdam Centraal. Veel plezier, Iris Smit van het project Rotterdam Centraal. En bedankt voor je toelichting. Heel graag gedaan. Je luistert nog steeds naar Nu Al Wakker. Met zometeen een gesprek met Robert Doornbos. Dat is een hele goede Formule 1 rijder geweest. En nu dreigt hij ermee om zijn helm in de wilgen te gaan hangen. Maar we gaan het eerst hebben over Nick of Simon. Heb jij een favoriet, Diederik? Nee, ik, ik zou je eerlijk zeggen dat ik zo iemand ben... die dan niet weet wie van de twee nou wie is. Je kunt ze niet uit elkaar halen. Nee, nee, nee. Nou, ik weet wel dat ze er verschillend uitzien. Want je hebt die, die lange en die iets dikkere. Ja. Maar ik, volgens mij, is die ene is toch iets dikker. Maar ik weet niet wie wie is. Nee. Nou, gelukkig kunnen onze comedians Anne en Erik het beter. En vandaag analyseren ze het duo. In de tijd dat dit programma duurt, heeft u al een aantal tegenstellingen voorbij horen komen. Het ja, is leuk en aardig natuurlijk, maar het gaat in het leven maar om één echte tegenstelling. Wie is er nou leuker? Nick of Simon? Alles wat je zoekt en alles wat je, bent, dat krijg je echt. Alles wat je lief bent, wordt vanzelf.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 Ja, dat denk ik ook. Wie is nou je favoriet na het wat, horen van wat, nee, dit maar, Ja, maar wat hebben ze gedaan? Drie minuten twaalf hebben ze over smaak zitten twisten. Ik vind dat echt een van... Dat meen ik echt serieus. Ik vind het echt ongehoord dat je in Nederland zo vaak hoort... Ja, over smaak valt niet te twisten. En dan vervolgens... Wat ga je vervolgens doen? Over smaak twisten. Heb je daar wel eens over nagedacht? Dat is echt, want ik vind het namelijk ook een van de leukste dingen die er is. Want ik zeg vaak, jij hebt geen smaak. En dan, dan meen ik dat. Of, of ik zeg dat iemand wel smaak heeft. Ken dat principe? Nou, ik zal er nog eens even goed over nadenken deze maar, ochtend. Ja, en ik ga nu goed luisteren of ik kan horen wie Nick is en wie Simon in deze Wijzer dan je was. Zou mijn spiegelbeeld, me ooit bedriegen of blijft dit de werkelijkheid? Verlangen naar verleden tijd, foto's, ze zijn het levende bewijs. De wezen wilt niet eenzaam en alleen. Ja, dat leidt ergens heen de toekomst. Dat is het levende bewijs. Angst en beven kijk ik naar het heden, het verleden groeit per uur. De toekomst is van korte tijd. dan je was van Nick en Simon. We moeten ze een keer uitnodigen hierbij nu al wakker. Het zou leuk zijn of misschien bij nog steeds wakker Nederland. Bij ons aangeschoven in de studio is Martijn Middel voor het... het Nieuwsminuutje. Onderzoekers van de universiteit in het Schotse Edinburgh... waarschuwen voor een overdosis bij het constante gebruik van paracetamol. Patiënten die de pijnstiller innemen tegen chronische pijn... zitten vooral in de gevarenzone. Ze kunnen last krijgen van lever- en hersenproblemen, ademhalingsproblemen... en ook hebben ze vaker nierdialyse nodig. Daarnaast is de kans op vroegtijdig overlijden groter... Een brok ruimtepuin van zo'n 10 centimeter doorsnee is met een snelheid van 5 kilometer per seconde op weg naar het International Space Station. Het brokstuk komt van een Chinese weersatelliet en bereikt het ruimtestation rond 10 uur vanochtend. Vlak voor dat moment wordt besloten of de bemanning moet plaatsnemen in de aangekoppelde Soyuz ruimtecapsule. Maar als de berekeningen kloppen, zuist het projectiel langs en niet tegen het ruimtestation. En een groot examenschandaal in de VS in de staat New York... heeft het Openbaar Ministerie 13 leerlingen van vijf verschillende scholen... aangeklaagd wegens examenfraude. De leerlingen kregen betaald of betaalden anderen... om het toelatingsexamen voor een universiteit te maken. Zo meldt de New York Times. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel Martijn Middel. Zometeen ben je weer met het Nieuwsminuutje in het volgende uur. Maar nu is het iets heel anders. U hoorde net al dat Rotterdam Centraal vandaag feest viert. Maar het is ook feest in Amsterdam vandaag. In theater Frascati wordt vandaag het 50-jarig bestaan gevierd... van de cultuurjongerenpaspoort. Beter bekend als de CIP-pas. De CIP-pas heeft ervoor gezorgd... eerst jongeren in Amsterdam en later door heel Nederland... korting op film te geven. En ook op kunst en muziek en dat soort dingen. Walter Groene is directeur van het CIP. Meneer Groene, goedemorgen. Goedemorgen. En gefeliciteerd. Hartelijk dank. Maar het is uh, het is, uh, uh, ik ben nog geen 50, dus uh, het is uh, denk ik felicitatie in heel Nederland, lijkt mij hè. Want we zijn, we zijn voor iedereen. Maar het is wel feest, maar toch kon het de staatssecretaris van cultuur Albe Zeilstraaf maandag aan de subsidie op de cultuurkaart stop te zetten in 2012. Wat betekent dat dan voor scholieren? Nou, uh, zelfs wij, het, staat al, het staat in het regierakkoord, dus dit is al wat langer bekend. Uh, wat zelfs er afgelopen uh, maandag heeft gezet is dat de plannen die CEP heeft... om die cultuurkaart voor middelbare scholieren voor te zetten... dat het eigenlijk hele goede plannen zijn. En hij gaat zich inspannen om uh, um die plannen mee te verwezenlijken. Dus uh, ik zie, toekomst voor de cultuurkaart zal niet makkelijk worden. Maar als iedereen uh, meehelpt, scholen, uh, private uh, partijen... Uh, en het ministerie van Onderwijs en, uh, en de leerlingen natuurlijk zelf, dan gaat het uh, prima lukken. Ja, laten we even naar het 50-jarige bestaan gaan. CIP biedt al die tijd uh, voor jongeren natuurlijk de mogelijkheid om uh, cultuur bij hun te laten doordringen op een toegankelijke manier. Is, uh, is het animo nog steeds zo groot? Ja, ja natuurlijk. Cultuur hoort gewoon uh, bij het leven, dus uh, dat maakt niet uit. Maar de verschijningsvorm verandert natuurlijk. Het is anders dan 50 jaar geleden. En uh, ik denk dat uh, de, de kracht van CEP is dat we ons iedere keer eigenlijk opnieuw weten uit te vinden. En aansluiten bij de belevingswereld van, uh, van de jongeren van nu. Want wat is het grootste verschil met vroeger? Ja, ik denk dat vroeger uh, kunst ook met een hoofdletter K wordt geschreven. En dat doen wij bijvoorbeeld al lang niet meer. Uh, kunst en cultuur uh, is voor ons heel breed. En uh, dat merken we dat ook, dat dat voor de jongeren geldt. Dus wij, uh, wij, wij, uh, het gaat niet alleen maar over opera en, uh, en, en monumenten en, uh, en dure schilderijen. Het gaat ook over wat je, uh, muziek die je raakt. Het gaat over een mooie film die je hebt gezien een goed boek die je hebt gelezen. En morgen wordt er ook een onderzoek gepresenteerd. Profiel jongeren en cultuur. Zitten daar nog opvallende uitkomsten in? Ja, we hebben daar wat meer inzicht gekregen in in wat nou eigenlijk die, die, die motivatie van jongeren is om aan cultuur uh, mee te doen. En dan zien we eigenlijk dat de 70% van de jongeren, of 67 moet ik moet ik correct zeggen, die hebben interesse voor, voor kunst en cultuur. En dat is een groep van ongeveer van, uh, van uh, 32% die probeert cultuur te mijden. En het aardige tussen tussen, tussen die uh, drie groepen die cultuur interessant vinden en die, uh, die vierde groep die het niet vindt, is dat ze eigenlijk over iets anders praten. Uh, uh, voor uh, een groep jongeren is kunst en cultuur bijna een levensstijl. Ja. Uh, die zien ook, hebben eigenlijk voor zichzelf ook een brede definitie. Dus op het moment dat ze iets moois op straat zien, een mooie vormgegeven uh, uh, uh, uh, uh, uh, artikel zien in de winkel, dan, dan refereren ze dan met, met, met kunst en cultuur. En uh, jongeren die cultuur mijden uh, vinden kunst en cultuur eigenlijk niet meer dan een schilderij of, of een monument. Dus die hebben een heel enge definitie. Dus ze praten eigenlijk niet over hetzelfde. Nou, dat vind ik zelf wel interessant. Dat is toch eigenlijk gewoon het verschil tussen een alpha en een beta persoon? Die mensen die vroeger bij mij in de klas zaten en die de CAP-pas toch vooral hadden om af en toe eens gratis naar de bios te gaan? Nou, nee, dat is het aardige van dit onderzoek, dat het, dat het niet alleen over alfa en beta of alleen over jongens en meisjes gaat. Het gaat eigenlijk over, uh, uh, door die sociodemografische variabelen heen. Maar je ziet wel dat uh, sommige mensen gewoon interesse erin hebben en sommige, en sommige niet. En uh, natuurlijk zit daar wel iets met opleiding in van doen. Maar het kan ook best zijn een hoogopgeleide uh, uh, risico gedrag heeft als het gaat om kunst en cultuur. Wat gaan jullie nu doen om de, om de concurrentie aan te gaan? Ik bedoel, er komen steeds meer websites waar, waar jongeren gratis kaartjes voor iets kunnen krijgen. Of goedkoper in ieder geval uh, aan kaartjes kunnen komen. Van festivals of uh, van andere musea bijvoorbeeld. Hoe gaan jullie daar nu op inspelen? Nou, dat is ook eigenlijk niks nieuws onder de zon natuurlijk, die groepen, onachtige dingen, dat lijkt nieuw, maar dat is gewoon een nieuwe waarschijningsvorm. Vroeger hadden je ook bonnetjes die in, in bladen stonden en dergelijke, dus wij zien het niet als nieuw. Nou, het hangt er natuurlijk een beetje af wat de culturele instellingen willen. En uh, wat, uh, wat ik merk uh, in mijn gesprekken met ze is dat ze het belangrijk vinden dat ze weten aan wie ze korting geven. Omdat uh, je graag wilt dat die jongeren ook terugkomen bij je instelling. En uh, ik denk dat Groep Bon, wat, uh, wat op zich een prima initiatief is, daar, uh, die doet verder niks voor die culturele instelling, anders dan dat ze mensen leveren, maar er is geen follow-up. En het CEP uh, biedt behalve voordeel ook gewoon, uh, wij schrijven gewoon over wat, wat, er, wat er te vinden is, we proberen mensen ook op ideeën te brengen en dat heeft meer waarde, denk dat, ik. dat doen jullie nu eigenlijk al 50 jaar, gaan jullie dat vandaag nog vieren op een bepaalde manier? Ja, we vieren, het is wel aardig dat je het vraagt, we vieren het wel voor onze partners, dus de culturele instellingen, we vieren het niet voor de jongeren. We hebben heel veel discussie gehad in het team met mijn collega's en eigenlijk kwamen we tot de conclusie dat dat 50 jaar jubileum voor onze, uh, uh, uh, onze pashouders eigenlijk helemaal niet relevant is. Want voor hen is het relevant wat wij vandaag of morgen voor ze regelen. Dus we ze zeggen, nou we vieren het wel voor, uh, voor alle partijen die de afgelopen 50 jaar met, uh, met ons zijn meegelopen en uh, de jongeren, die, uh, die, daar regelen we gewoon morgen weer een hele goede actie voor. En dan zijn ze uh, volgens mij ook net zo blij. Nou, met de partners drinken jullie vandaag dus een lekkere bol. Succes, Walter Groene, directeur van het CAP, dat vandaag dus 50 jaar bestaat. Oké, okay, fijne dag nog. U luistert naar Nu al wakker op Radio 1. Zometeen bellen we met de expert op het gebied van gerechtelijke dwalingen. Ook wel beter bekend als Peter R. de Vries en zoals beloofd met autocureur Robert Doornbos. Hoe word je succesvol? Hoe bereik je als vrouw de top? Vandaag kunnen alle trotse zakenvrouwen naar de Women's Conference gaan... om te zien hoe je succesvol wordt in het bedrijfsleven. Maar een grote zaakcarrière is niet meer de grootste feministische droom. Tenminste, niet als het aan Roos Wouters ligt, Schrijfster er van de boeken... Fuck, ik ben een feminist en carrière, bitches en papadagen. Roos, goedemorgen. Goedemorgen. Vrouwen worden constant opgeroepen om steeds meer carrière te gaan maken. Wat vindt u daar nu van? Nou, in principe is het heel fijn om uh, uh, nou ja, te doen wat je, waar je goed in bent... Uh, en zeker als je dat een carrière wil noemen. Uh, maar op een gegeven moment vond ik ook wel een beetje dat het uh, nou ja, ten koste van al het andere moet gaan. En uh, ja, daar werd ik op een gegeven moment een beetje moe van. Dat de, de carrière en je kinderen helemaal wegcijferen dat dat op een gegeven moment als feministisch ideaal werd uh, gedaan voor vrouwen. Terwijl het totaal wegcijferen van je kinderen als heel ambitieus bij mannen werd ervaren. Dus daar, ja, daar ben ik op een gegeven moment tegen in protest gegaan. Dus je bent eigenlijk ook een beetje tegen de vrouwenconferentie die vandaag wordt gehouden? Nou, dat niet. Ik denk dat het heel goed is dat vrouwen zichzelf versterken. Maar ik vind het ook heel belangrijk dat er niet vergeten wordt... Uh, dat je met elkaar uh, moet zorgen dat die kinderen ook nog... Uh, nou ja, dat het geen hinderen worden dat je met elkaar die kinderen grootbrengt. Um, dus ik ben op een gegeven moment, heb ik uh, door middel van het boek te schrijven... ook geprobeerd om mensen wakker te schudden van... ja, zeker nu met de bezuinigingen van de... Uh, ...zorg voor de kinderen, dat werk makkelijker te combineren moet zijn met zorg. Zowel voor vrouwen als voor mannen. Waardoor dus vrouwen makkelijker carrière kunnen maken... ...en mannen naast hun carrière ook makkelijker voor de kinderen kunnen zorgen. Dus ik ben heel erg voor het carrière maken, maar niet ten koste van. Dat is de theorie, die kennen we ook uit uw boek. Maar hoe werkt het nu voor u met de kinderen? Ja, dat, het blijft altijd een heel spannende balans. Uh, uh, ik ben altijd ook zelf. Nou, ik ben nu inmiddels nu uh, voorzitter van de stichting Het Nieuwe Werken Werk. En dat zeker met zo'n week van het Nieuwe Werken heeft dat ongelooflijk veel werk met zich meegebracht. Waardoor ik dus uiteindelijk vooral veel heb geleund op mijn partner. Uh, maar dan ben ik gelukkig ook wel weer zo flexibel dat ik nu de komende tijd, uh, als de feestdagen eraan aankomen, ja, dan ligt het weer helemaal stil. Uh, dus dan ga ik knutselen, knippen en plakken en van alles en nog wat met die kinderen. Maar inderdaad, het blijft altijd ook uh, ja, met, ja, met flexibiliteit. Het blijft een uh, gevecht hoe je, uh, nou ja, wanneer ben je er helemaal voor je kinderen, wanneer ben je er voor je werk en hoe. Maar hoe het, nieuwe, het nieuwe werken werkt ja of nee? Wat mij betreft werkt het nieuwe werken honderd keer beter dan wat ik hier voordeed. Dus ja, uh, als, als je me vraagt, is het het ideaal, is het het walhalla? Nee, nee, er zijn er ook nog een hele hoop. Ik, bedoel, het moet, ik moet opletten dat ik niet, niet meer stop met werken... en dat die kinderen van mij altijd naar de achterkant van mijn laptop zitten te kijken... of naar de achterkant van mijn telefoon. Tegelijkertijd, uh, daarvoor zagen ze me niet. En als ze me zagen, dan zagen ze me uitgeput... En weinig thuiskomen. En als ik nu thuiskom en dan ben ik naar een lezing of bij een bijeenkomst geweest. Dan zeggen ze, mama hoe was het? En dan kan ik oprecht zeggen, dat was ongelooflijk leuk. En dan vragen ze daarna altijd, en hoeveel centjes heb je verdiend? En dan kan ik zeggen, een hele hoop. En dan merk ik dat ze trots op me zijn. En dat voelt toch een heel stuk beter dan uh, daarvoor. Dat ze vroegen, wat heb je gedaan? En ik dacht, nou de hele dag onzin voor'. Uh, op een manier waar ik niet gelukkig van word. Maar is het, is het überhaupt mogelijk om een goede zakenvrouw te zijn als je kinderen hebt? Want ik bedoel, je moet eigenlijk toch alles geven voor je carrière... als je een goede zakenvrouw wil zijn. Nou, uh, ik, uh, aan de ene kant wel. Kijk, als we de zakenvrouwen van vroeger rekenen... en dat is ook waar, waarom ik dat protest aanteken. Um, uh, uh, net zoals uh, je kan een goede zakenman zijn als je een goede huisvrouw hebt. Je kan een goede zakenman en een goede zakenvrouw uh, zijn... als je uh, alle middelen en mogelijkheden inzet van de buitenwacht, maar niet iedereen heeft die middelen en mogelijkheden... en zeker niet onderweg naar een carrière. Uh, ja, je hebt niet al een huis waar een nanny in past... of het geld om uh, zo'n huis te kopen of om een nanny in te huren. Uh, er zijn honderdduizend manieren om, om ja, je carrière uit te bouwen... Uh, waar je uh, flexibiliteit bij nodig hebt... En ik denk dat um, ja, vroeger was of de man of de vrouw of je was zo schat en helemaal rijk dat je het je kon permitteren. En ik denk wat we nu met z'n allen nastreven en wat ook de economie op dit moment nodig heeft... is dat we met z'n allen gewoon meer uren gaan werken en gaan doen waar we goed in zijn. Uh, en dan uh, kan je niet anders dan afzien van het oude ideaal dat je uh, ja, zeven dagen in de week beschikbaar bent voor je werk op de manier waarop die oude mannen in hun carrière dat vroeger waren. Uh, vroeger was de huisarts, uh, zelfs een vrouw noemde hem dokter... en die was gewoon zeven dagen, 24 uur per dag uh, bereikbaar. Ja, dat kunnen we en willen we met z'n allen niet meer opbrengen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om ons dat te beseffen... dat we meer in deeltjes carrière moeten gaan maken, meer in... Onderdelen en, en in, nou ja, zoals een dokterspraktijk zou ik maar zeggen: dat je, dat je het met elkaar allemaal uh, een gedeelte van je carrière opbouwt. Nou, dat gaan ze vandaag uh, ook bespreken ook iemand... op de Women Conference. En ik, ik had nog een, een vraag tot slot. Ja. Wat zou je nu nog willen zeggen tegen alle vrouwen die vandaag naar deze vrouwenconferentie gaan? Ja, heel, heel veel plezier en, en succes. En laat je, je niet gek maken. Vandaag is de Women's Conference in de Passengers Terminal van Amsterdam. Schrijfster Roos Wouters, dank u wel.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 De schrijver van Joodse Komaf maakte het zichzelf als kleine jongen al lastig. Hij had wel iets met Hitler, zegt hij. Hij identificeerde zich namelijk liever met de winnaars in hun mooie uniforms... dan met de verliezers, de Joden. En als hij van zijn moeder iets niet mocht, dan was het wel een verliezer zijn. Zij zag haar zoon als een genie, maar wel een genie dat te zwak was om zonder haar te overleven. Hij moest weerbaar worden, lezen we in Vrij Nederland.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 ook probeert het Weekblad het succes van Volendam te verklaren. Hoe komt het dat Nick, Simon, Jan en die andere drieërs zo lekker gaan? Volgens Jantje Smit is het omdat de Volendammers heel streberig zijn. Verder in revue de Zwarte discussie. Sommigen zeggen dat ze zwart zijn door de schoorsteen... anderen beweren dat het een overblijfsel is van de slaventijd. Steeds vaker zijn klachten te horen over het racistische karakter van de Pieterman. Iemand die helemaal klaar is met dit stukje traditie is rapper Aquazie... Voor revue schreef hij een opiniestuk, in het volgende uur bellen we hem nog voor een opheldering. Straks, Peter Erdevries hierbij nu al wakker, maar nu eerst naar de autosport. De tijden dat er een Nederlander zijn rondes mocht maken in de Formule 1, die liggen al een tijdje achter ons. Met Joffs Verstappen zagen we een jarenlang een icoon in de pijlsnelle bolide scheuren, maar daarna werd het rustiger. Eén van de laatste Nederlanders die in de Formule 1 reed was Robert Doornbos. Met zijn 30 jaar is hij absoluut nog niet te oud om zijn helmen aan de wilgen te hangen, maar toch twijfelt hij over het verdere verloop van zijn loopbaan. Robert, goedemorgen. Goedemorgen. Je overweegt te stoppen als er geen aansprekende raceklasse op je pad komt. Waarom? Um, ja, een beetje uit uh, discipline, maar ook een beetje uit uh, ja, de, eigenlijk wat er is gebeurd uh, over de afgelopen jaren. Je hebt de top meegemaakt en, uh, en dan raak je een beetje verwend, om het zo maar te noemen, aan die top. Uh, ik denk ook dat je, je eist veel van jezelf, maar je, het team, je eist ook veel van het team. Het personeel is uh, van hoog niveau. Uh, de auto's, nou, zoals je zei, Formule 1 is het, uh, is het snelste wat er bestaat, dus eigenlijk alles daaronder wordt altijd een stapje minder. Um, nou weet ik dat je Formule 1 of IndyCar niet heel je leven kan racen, maar ik heb um, ja, wel mijn ogen op nog een andere klasse. Uh, Le Mans bijvoorbeeld is iets wat ik graag zou willen doen, omdat het ook gewoon bij je cv past. Je hebt Monaco gedaan in Formule 1, je hebt IndyCar gedaan, uh, dan hoort Le Mans daar eigenlijk bij. Mm -hmm. Maar ja, je weet dat het niet van hetzelfde niveau is als Formule 1, dus dat is best wel moeilijk om dan uh, die beslissing te maken. En wat is het verschil nu tussen die klasses? Uh, nou, uh, IndyCar is op haar manier in, in, in Amerika het hoogste haalbare, dus dat kan je vergelijken met Formule 1. Dus dat mm -hmm. heb ik ook met uh, drie jaar uh, met plezier gedaan. En uh, daar heb ik ook mijn successen gepakt, daar heb ik wel kunnen winnen, helaas in Formule 1 niet. Dan uh, is toch uh, het materiaal iets te belangrijk. Um, en uh, Le Mans is een, is een project, dat is meer een prestigeproject waar je mee zou willen doen. En omdat uh, dan zou je de enige Nederlander zijn die N-Formule 1 heeft gedaan in die car en dan ook Le Mans. Is het niet een handig moment voor jou om dat dan heel hard te gaan roepen? Zodat uh, de mensen die bij Le Mans betrokken zijn uh, je misschien iets eerder signaleren? Ja, nee, het is in de autosport helaas niet. Alleen maar meer zo dat als je een goed cv hebt, dat je dan automatisch uh, een plekje ergens krijgt. We hebben gewoon uh, de commerciële kant van het... Uh, van, van mijn sport is heel belangrijk geworden de laatste jaren. Dus uh, het sponsorpakket moet, uh, moet kloppen, wil je, ja, wil je een goede kans krijgen ergens. Um, maar ik heb wel mijn naam mee, dus je komt wel iets makkelijker binnen bij, uh, zeker bij teams en, uh, en potentiële sponsoren. Dus we zijn er wel mee bezig. Ik zit niet stil. Nee, en in 2006 maakte je je laatste kilometers in de Formule 1. Sindsdien hebben we jou, hebben we jou daar niet meer gezien. Hoe komt dat? Ja, ik heb nog wel uh, 2007-2008 getest, maar dan ben je inderdaad uh, achter de schermen bezig en dan heb je niet meer de, de Grand Prix. Uh, nee. Dat was natuurlijk een, uh, een jongensdroom die uitkwam om in 2005 je debuut te maken bij, uh, bij de Formule 1, wat je vroeger alleen maar op tv zag. Um, ik kreeg toen een, uh, een keuze uh, eind 2006 gesteld door mijn team uh, Red Bull of ik uh, testrijder wilde blijven. Um, nadat ik had gerezen voor hun, en ja, dan ben je toch te veel sportman om te zeggen, oké, okay, ik blijf alleen uh, de derde reserve rijden en testrijden. Ik wil graag naar Amerika, en toen heb ik de keuze gemaakt om dus uh, drie jaar, van 2007 tot en met 2010, heb ik in Amerika gereden. En dat is, uh, ja, daar heb ik wel successen gehaald, en dan heb ik het ook heel erg naar mijn zin gehad. Um, ja. En daar stopte het ook, uh, helaas door een sponsor die, die wegviel, uh, kon ik daar niet mijn carrière vervolgen. Dus vandaar dat je nu uh, aan het kijken bent wat je kan doen. Maar Robert, je was toen eigenlijk te goed om te testen. Weet je? We kennen veel Nederlandse verhalen dat er geld mee werd gebracht en dat soort dingen. Nou, nou keek ik niet heel vaak Formule 1, maar iedereen was het toch over, over eens dat het aan je talent niet lag. Dus je dacht, nou dat testen dat ga ik niet doen. Uh, ik ga, dan ga ik in Amerika rijden. Uh, dan kan het toch niet zijn dat je op je dertigste in de vergetelheid raakt. Nee, nee, nee, dat zeker niet. En ik heb inderdaad, uh, in de Formule 1 ben je zo goed als, uh, als je materiaal. En eigenlijk je grootste concurrent is je, is je eigen teammaat. Dus ik heb ook een heel goed gevoel over gehad aan de Formule 1. Omdat ik altijd de snelste kon zijn van het team. Mm -hmm. um, ja, en vervolgens werd me toch die keuze gesteld van wat wil je doen? Uh, kunnen we je helpen in Amerika? Nou, dat heeft Red Bull goed gedaan. En ik heb daar mijn kans ook gegrepen. Um, maar ja, inderdaad, ik heb, ik heb vriendjes van mij die zijn ook voetballer. En die, als ze goed voetballen en uh, ze scoren veel goals, dan gaan ze naar een beter team. En bij mij is het toch, als je een goed cv hebt, uh, ja, dan is het niet alleen uh, voldoende om nog een plekje te werven bij een goed team. Je moet ook uh, de juiste sponsor hebben. En waarom en die... staan deze lagere raceclasses jou zo tegen? Je bedoel, je wil per se hoog. Wat is er zo erg aan wat lager? Uh, ja, de uitdaging is gewoon minder. Je hebt, uh, ik hou van. Uh, ik ben topsporter geworden over de jaren. En uh, ik, je, je traint niet voor niks vier, vijf uur per dag om, uh, om je beroep te kunnen doen. En. Uh, ja, en andere formules, dat begint meer gewoon een hobby te worden dan. Daar, hoef je niet, uh, daar ben je niet elke dag flat-out bezig met, uh, met topsport. En uh, dat is wat mij zo aantrekt. De fysieke en de mentale uitdaging van Formule 1 of IndyCar, uh, of Le Mans in dit geval, is, is van zulk hoog niveau dat je echt uh, bij de fitste mensen op deze planeet hoort wat dat betreft. En, uh, en als je dat niet doet, ja, dan is het hartstikke leuk om in het weekend af en toe je rondjes te rijden in een raceauto. Die mensen hebben ook uh, hartstikke veel lol. Uh, mijn zwager doet het ook. Zit uit met Porsche Supercup. En dat doet die, uh, daar heeft hij echt veel plezier van. Maar die hoeft niet elke dag uh, een paar uur in uh, te trainen. En dat wil jij wel. Voorspel eens, hoe groot is de kans dat we je volgend jaar niet meer op het circuit zien? Uh, nou, op het circuit zien we hem sowieso. Ja. Uh, maar of ik uh, in, een, uh, in, in een van die klassen zal zitten, ja, dat zal toch afhangen van, uh, van, die, uh, van die sponsoren. Ik, uh, ik ben heel hard mijn best aan het doen. Als er vandaag iemand belt voor Le Mans, dan ben je beschikbaar. Ik ben altijd beschikbaar. Mijn helm heb ik altijd bij de hand. We zullen uiteraard het nieuws rondom jou in de gaten houden. Dankjewel, Robert Doornbos. En succes bij het vinden van een nieuwe uitdaging. Graag gedaan. Jullie hebben nog een fijne dag. Oh, het zou mooi zijn als hij toch weer rond ging rijden. Rechtspsycholoog Peter van Koppen die ontvangt vandaag de SMVP-publicatieprijs... van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie. Uit handen van Pieter van Vollhoven. Hij krijgt deze prijs voor zijn boek genaamd Overtuigend Bewijs... wat gaat over gerechtelijke dwalingen omdat het wel eens misgaat in de Nederlandse rechtszaal mag duidelijk zijn. Ook Peter R. de Vries kan zich daar dagelijks aan ergeren. Meneer de Vries, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waar gaat het boek Overtuigend Bewijs over? Het boek Overtuigend Bewijs van Peter van Koppen gaat eigenlijk over de manier waarop je bewijs vergaart. In een onderzoek, in een rechtszaak. En ja, hoe je dat moet waarderen. Hoe je dat aan bepaalde criteria moet laten voldoen. De valkuilen daarbij, de, de dingen die verkeerd kunnen gaan. Tunnelvisie die de kop op kan steken. Ja, het is eigenlijk een soort uh, handboek waar je rekening mee moet houden. Ja. En uh, ja, Ik moet er wel bij zeggen, ik heb het boek gelezen uiteraard. Het is niet een boek wat je in één adem uitleest. Het is, uh, best, het, is, het is eigenlijk een beetje een wetenschappelijk boek. En gaat het ook over de verschillende rechtszaken waar die fouten zijn gemaakt bijvoorbeeld? Nou, Peter van Koppen noemt wel... Uh, ...voorbeelden in het boek... ...maar het is niet een uh, smeuige beschrijving... ...van uh, rechtszaken... En, ...en wat er in de rechtszaal is fout gegaan... ...en wie toen wat zei... ...en hoe spannend het was en zo... ...dat is het boek niet. Mm -hmm. Het is echt een, uh, een verhandeling... ...van hoe je met bewijs omgaat... ...aan uh, welke voorwaarden... ...dat moet voldoen... ...en uh, hij geeft daarbij ook wel voorbeelden... ...van wat er, uh, wat er fout is gegaan... ...in binnen en buitenland overigens. Wat voor voorbeelden bijvoorbeeld? Nou, de en, uh, wat, wat belangrijk is in een strafzaak is hoe je met getuigen omgaat. En uh, je zou zeggen van, nou ja, uh, je moet gewoon kijken wat zo'n getuige vertelt. Maar Peter van Koppen die legt ook uit dat het heel belangrijk kan zijn uh, hoe de vraagstelling aan een getuige is. Daar begint het eigenlijk mee. En als die vraagstelling niet goed is, uh, bijvoorbeeld leidend is of, uh, of een bepaalde vooringenomenheid toont... Dan kan je hele andere uitkomsten krijgen uh, dan dat je een neutrale of een gesloten vraag stelt. En uh, nou ja, Hij geeft daar voorbeelden van. Dat zijn dingen die in de praktijk er vaak uh, ja, zomaar insluipen. Waar rechercheurs en politiemensen niet altijd rekening mee houden. Uh, die denken dan dat ze goed bezig zijn. Uh -huh. Maar Peter van Koppen wijst erop dat dat heel nauw luistert... en uh, dat als je dat niet doet, dat zo'n zaak wel eens de verkeerde kant op kan gaan. Ja, zo'n zaak dat gaat natuurlijk ook over zaken waar u zich mee bemoeid heeft. Dat gaat ook over zaken waar je me zich mee ja. bemoeid heeft. Ja. En hoe, hoe vindt u dat dan? Om dat dan op een wetenschappelijke manier verklaard te zien... Nou, dat vind ik interessant om te lezen. Maar ik ken Peter van Koppen natuurlijk al, uh, nou ja, ik denk misschien wel 25 jaar. Dus ik weet wel waar hij voor staat en wat, uh, wat zijn werkterrein is. We hebben vrij veel contact eigenlijk. Uh, ja. Dus in die zin was het boek voor mij niet een enorme eye-opener, maar wel interessant om te lezen hoor. Dat absoluut. Verdient het boek deze prijs? Nou, ik vind eigenlijk dat het werk van Peter van Koppen die prijs verdient. Dit is uh, bepaald niet zijn eerste boek. Ik heb hier uh, in mijn kantoor nog een uh, behoorlijk rijtje van hem staan. En dat zijn allemaal uh, belangwekkende boeken, echte vakliteratuur. En uh, ik zeg, uh, als je als politieman zijn boeken leest... nou, daar word je absoluut een betere politieman van. Een betere ja, politie opsporing. en justitie kunnen er heel veel van leren eigenlijk van dit boek. Ja, die kunnen daar heel veel van leren. En als ze verstandig zijn op de rechercheopleiding, dan lezen ze die boeken ook allemaal. Want, uh, nou ja, ik, ik steek er ook altijd nog veel van op. Het uh, gaat om een, uh, ja, een bewustwordingsproces, waarin hij je laat zien wat er fout kan gaan, waar je op moet letten, waar mensen in bepaalde zaken de mist in zijn gegaan. En ja, daar kan iedereen van leren. Maar het is puur -literatuur. Het is literatuur, uh, het is geen Heineken ontvoering? Nee, het is absoluut geen Heineken-ontvoering. Iedereen, uh, ja, misschien moet ik dat niet, niet zeggen voor Peter van Koppen... <laughs> maar iedereen die naar de boekhandel gaat en denkt van... nou, ha, dat ga ik eens even lekker fijn in het vliegtuig zitten lezen en op het strand... nou, die komt uh, denk ik een beetje bedrogen uit. Want het is geen smeuige literatuur. Het is echt uh, een, een leerboek. En zijn er punten waar we zelfs als gewone burgers wel wat uit zouden kunnen leren? Ja, dat zijn die, die praktijkvoorbeelden die hij noemt. Kijk, om je maar eens een, een voorbeeldje te geven mm -hmm. over wat vrij bekend is in dit genre. Op het, eh, ik had het net over hoe je een getuige moet ondervragen. Nou, er yep. is wel eens een onderzoek gedaan um, waarbij twee groepen mensen uh, moesten kijken naar een ongeluk. Dat mm -hmm. in scène was gezet en dat helemaal uh, volgens bepaalde maatstaven plaatsvond. En de ene groep die kreeg van de rechercheur de vraag... en er, er reden twee auto's uh, tegen elkaar aan... en de ene groep kreeg de vraag van... hoe hard reed de oude auto toen hij op de witte klapte? En de andere groep die kreeg de vraag... hoe hard reed de rode auto toen hij de witte auto raakte? Nou, eigenlijk die, beide groepen hebben allebei hetzelfde gezien... Maar de groep die de vraag kreeg van hoe hard reed de uh, rode auto toen die op de witte klapte, daar zit in de vraagstelling al iets van nou, hè, het woord klapte, er zal wel heel hard gereden zijn. En die mensen gaven dus ook, toen ze die snelheid moesten schatten, een hoger antwoord dan de groep die uh, alleen maar de vraag kreeg hoe hard reed die toen die de andere auto raakte. Nou, dat geeft heel treffend aan hoe belangrijk het is wat je als politieman aan een getuige of een betrokkenen vraagt. Vandaag krijgt rechtspsycholoog Peter van Koepen de SMVP-publicatieprijs voor zijn boek Overtuigend Bewijs. De prijzen worden uitgereikt door Pieter van Vollehoven. Peter de Vries, dank u wel voor uw toelichting. En het is alweer tien jaar geleden dat deze woorden werden uitgesproken. Ik lees ook wel eens een krant. Ik doe het niet te veel, want ik word er depressief van. Maar dan word ik afgeschilderd als een keiharde meneer. Nou, ik kan u niets verklappen, ik ben het niet. En of dat waar is, dat gaan we zo meteen checken. Want uh, zijn uh, vriend uit die tijd... en de man die hem opvolgde in de Leefbaar Rotterdam-fractie... Pim Fortuyn hebben we het dan over... die is hier zo meteen bij ons te gast als studiogast. Klopt, Engeloe? Ja, dat klopt zeker. En we gaan ook naar de verkiezingen van Congo. Want niet alleen in Amerika kijken ze uit naar de verkiezingen. En ook niet alleen in Nieuw-Zeeland, ook in Congo zijn ze bezig. En dat allemaal in het volgende uur van Nu al wakker op Radio 1. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.